Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer te weinig bedden in Ter Apel. 120 mensen slapen vannacht op een stoel in het opvangcentrum in Groningen. Dat komt doordat de noodopvanglocaties in Breda en Nijmegen vandaag gesloten zijn. Zo'n 200 mensen moesten daarom terug naar Ter Apel. Een deel is naar een noodlocatie in Heerenveen gebracht, maar niet iedereen kon daar terecht. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. De EU moet snel de olie uit Rusland boycotten, dat zegt de Oekraïense minister van EU-zaken. In nieuwsuur benadrukt ze dat Europese leiders snel met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland moeten komen. We call upon leaders to find the consensus and to make sure that the speed and the scope of sanctions is proportional to the crimes and the gravity of the war on the territory of my country. De regeringsleiders van de Europese Unie kunnen het maar niet eens worden over een boycott. Vooral Hongarije wil niet af van Russische olie. Op een speciale top in Brussel proberen ze alsnog een akkoord te bereiken. Over gas is ook gedoe. Vanaf morgen komt er geen Russisch gas ons land meer in. Nederland wil niet in roebels betalen en daarom draaien de Russen de gaskraan dicht. Oma Rietje uit Hilversum blijft maar records breken op de atletiekbaan. Ze is 82 jaar en misschien wel de vrouw met de meeste records... vertelde ze vorige week bij NH Nieuws. Nederlandse records, in ieder geval over de 100. En dit weekend kan ze er weer een paar bijschrijven. Op het NK in Harderwijk haalden ze twee Europese records op de 100 en 200 meter sprint... Haar droom blijft nog altijd om de 100 meter een record te sprinten als ze zelf 100 jaar is. Wat hoeveel seconden eindig je nu over de 100 meter? Uh, 17.06. Dat moet kunnen natuurlijk, maar ik moet wel blijven leven. Dat dus dat wil ik. Ja, of dat lukt weten we over 18 jaar. Het weer een graad of zes vannacht. Morgen eerst zon, daarna trekken buien over. Het kan ook onweren. Het KNMI komt alvast met een waarschuwing. In het zuiden en midden kan het flink tekeer gaan. Later op de avond verdwijnen de buien weer. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja. Het is maandagavond. Het is elf uur. Dit is it loud. We gaan naar de 26e aflevering van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 Real, so, not a good principle, be revealed. Save the art, some and other secret plan. Sells all life itself Go runs for getting on Made in tears I'll pull you to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 Right. Oh. Yeah, yeah. Open down like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 you mm -hmm. Oh <laughs>